Hoofdstuk 8. Waar is de burgemeester geweest? Nog een kwartier zaten de meester en de veldwachter dit donkerbruine geval van alle kanten te bekijken, en toen zei de meester, Veldwachter, het is laat, en ik wil naar bed. Ik hoop van harte dat de burgemeester alsnog huiswaarts zal keren. In elk geval zal ik morgenochtend om negen uur op het gemeentehuis zijn, om daar de teugels van het bewind in handen te nemen, als dat nodig mocht blijken te zijn. Wij zullen dan Brilstra duchtig ondervragen over zijn duistere handelingen, en het lijkt mij noodzakelijk dat jij vannacht de burgemeester gaat opsporen. Natuurlijk ga je eerst weer naar zijn huis, om te zien of die wellicht nog thuis is gekomen. Uh, — Ja, ja, zuchtte de veldwachter. — Ja, u gaat naar bed, en ik ga opsporen, hè? Ja, veldwachter, dat is nu eenmaal je taak, vriend. Ik moet nu mijn nachtrust hebben, want als ik morgen onverhoopt voor de taak zou staan om het bewind over dit dorp over te nemen, dan moet ik fris zijn, waar? Ja, ja, nou, dan ga ik ook een tukkie doen, want ik ben zo moe als een hond. Denk aan je plicht, man, denk aan je plicht, antwoordde meester Klevenaar op strenge toon. Wie weet welk afgrijselijk misdrijf wij morgen moeten oplossen? U, zei de veldwachter, ik er de, de rillingen van over mijn rug. Dat staat jou dan niet te best, veldwachter. Een goed politieman rilt nooit. En daar had de veldwachter geen antwoord op. Hij nam snel afscheid, en toen die buiten was, overlegde hij niet langer dan drie tellen. Hij ging naar huis en naar bed. En dat was het geluk van Hannes en zijn vader. Die twee waren nu in de buurt van de ruïne aangekomen. Ze liepen daar te sjouwen met knikkende knieën, want de ladder was lang en zwaar, en hun schouders deden pijn van de zware last. Eindelijk bereikten ze de voet van de toren, en toen zette Brilstra, geholpen door zijn zoon, de ladder behoedzaam neer. En terwijl Brilstra beneden bleef staan, klom Hannes snel naar boven. Het was een stille nacht, en het enige wat Hannes hoorde, was de kreet van een paar opgeschrikte nachtuilen. Nu was Hannes bijna boven. Hij tuurde behoedzaam over de balustrade van de oude toren, en toen zag hij... Niets. —Meneer de burgemeester, riep Hannes op zachte toon. Geen antwoord. —Meneer de burgemeester... Alles bleef stil, en Hannes keek angstig om zich heen. In de heldere nacht kon hij het hele platform uitstekend overzien, en daar was niemand. — Vader, riep Hannes naar beneden, en er klonk angst in zijn stem. — Ja, wat is er? vroeg Brilstra ongerust. — Hij is weg. — Wat? — de burgemeester is weg. Goeie hulp, zuchtte Brilstra. Hij wist evengoed als iedereen in het dorp, dat er geen normale manier was om de toren te beklimmen of ervan af te komen, en als de burgemeester verdwenen was, dan was er dus maar één mogelijkheid, dan moest hij van de toren afgevallen zijn. Het koude zweet kwam Brilstra op het voorhoofd bij die gedachte. Snel liep hij om de toren heen... Elk ogenblik bevreesd, dat hij het lichaam van de burgemeester zou vinden. Prilstra haalde enigszins verlicht adem, toen die niets vond, maar dan moest de burgemeester toch nog ergens boven zijn, want Prilstra kon zich niet voorstellen, dat de burgemeester zomaar van die toren af was gestapt, om daarna onbeschadigd naar huis te wandelen. Haastig klom ook de smid nu naar boven, en samen met Hannes onderwierp hij het hele platform nog eens aan een nauwkeurig onderzoek. Maar ook ditmaal vonden ze niets, en eindelijk begrepen ze, dat er niks anders overbleef, dan maar terug te gaan naar huis, met ladder en al. Onderweg spraken vader en zoon op fluisterende toon over het raadselachtige geval, maar ze konden er geen oplossing voor vinden. Ze slopen door de keukendeur naar binnen, maar geen van beiden konden slaap vatten. Wat kon er met de burgemeester zijn gebeurd? Was hem toch een ongeluk overkomen? En wat er ook gebeurd mocht zijn, waar was die nu? Zo verstreek de nacht. En al vroeg werd meester Klevenaar wakker, en hij kleedde zich met meer dan gewone zorg. Toen ging hij naar de school, waar die de onderwijzeres en de onderwijzer opdracht gaf om zijn plaats zo lang in te nemen, maar vooral de lessen gewoon op tijd te laten beginnen. Bleek maar vastberaden stapte meester Klevenaar naar het gemeentehuis en bij de voordeur vond hij de veldwachter. Die wilde iets gaan zeggen, maar de meester legde de vinger op de lippen en hij wenkte de veldwachter om hem naar binnen te volgen. —Stil, fluisterde meester Klevenaar in de gang. —Deze zaak moet zo lang mogelijk geheim gehouden worden. Kom mee, veldwachter, naar de kamer van de burgemeester. —Ja, burger, eh... ''Ja, meester,'' antwoordde de veldwachter gedwee. En daar stonden ze nou, tegenover mekaar, in de stille kamer van het hoofd der gemeente Ondermaten, en meester Klevenaar vroeg. ''En?'' ''Hij is niet thuisgekomen,'' antwoordde de veldwachter. ''De hele nacht niet thuis geweest?'' Nee, nee, nee meester.'' Dus onze burgemeester is verdwenen. Ja, zo zullen we het wel moeten opvatten, ja, antwoordde de veldwachter duister. Hm, juist, ja. En wat doen wij nu? Ja, kijk u eens even hier, burgemeester, uh, wil ik zeggen, begon de veldwachter. Ja, wacht eens even, sprak meester Klevenaar toen, en hij ging zitten in de stoel van de burgemeester. Dit wordt nu een heel vraagstuk, hè? De burgemeester is dus niet aanwezig en ik vervang de burgemeester. Maar ben ik nu de burgemeester of ben ik gewoon meester? De veldwachter krabde zich eens achter een oor. Ja, dat is niet zo eenvoudig te zeggen, meester Klevenaar. Nee. Nee, daar zullen we het straks nog eens uitgebreid over moeten hebben. Wel nu, uh, nu eerst je rapport. Nou, ik ben dan vannacht op onderzoek uitgegaan en ik heb niks gevonden. Helemaal niets? Nee, niks. Ook geen spoor, geen zakdoek, geen hoed, geen wandelstok. Bloed misschien? Ach, gaat nee, antwoordde de veldwachter. Helemaal niks. Hm, juist. En heb je er zicht op wie de burgemeester nu het laatst gezien moet hebben? Ja, wil. dat moet zijn huishoudster geweest zijn. Oh, en daarna brilstra daar nog, want die wist me te vertellen dat de burgemeester niet thuis was en dat hij hem nog gezien had. Waar? Ja, ergens op straat of zo, denk ik. Je moet niet denken, veldwachter, een politieman moet weten. Uh, uh, ja, meester. En zeg nou maar, burgemeester... Want uh, nu de burgemeester er niet is, ben ik de plaatsvervangende burgemeester, dus ben ik nu de burgemeester. Uh, ja, meester, uh, bur burgemeester Klevenaar. Alleen burgemeester, dat lijkt me wel genoeg, zei de meester Bits. Ja, maar, uh, aarzelde de veldwachter, als de burgemeester nou toch weer gevonden wordt, wat dan? Dan zal het ervan afhangen. Ik bedoel, dan zal het ervan afhangen of die dood is, of dat hij nog leeft. Is dat laatste het geval, dan is hij weer de burgemeester. En zo niet, dan zal ik dat natuurlijk voorlopig zijn. Je kunt er dus maar beter vast aan wennen. Gompie, denkt u dat het zo erg zou wezen, burgemeester, meester uh, uh, Klevenaar? Vroeg de veldwachter ongerust. Zeg nu alleen maar burgemeester tegen mij, dat is voldoende... En het antwoord op je vraag, dat kan ik je niet geven, want wij vermoeden alleen en weten doen wij nog niets. Nee, helemaal niet, gaf de veldwachter somber toe. En wat heeft Brilstra nu precies gezegd over die laatste ontmoeting met de burgemeester? Dat weet ik nou niet zo precies meer, mees, bu uh, burgemeester. Maar veldwachter, dat kan toch niet? Een politieman moet altijd precies weten wat een verdachte gezegd heeft. Verdachte? Ja, natuurlijk. Brilstra is nu onze verdachte. Je had natuurlijk dadelijk op moeten schrijven wat Brilstra zei. Had je je notitieboek wel bij je? Ja, zeker, burgemeester. Uh, bur, en een potlood? Nee, ik schrijf altijd met een balpunt. En had je die bij je? Zat in mijn zak, burgemeester Levenaar. Hm, en niets genoteerd? Dat is niet zo best veldwachtig, en nu stuur jij onmiddellijk iemand naar het huis van Brilstra toe, en je laat hem gelasten om onmiddellijk bij de burgemeester te komen, hier op het gemeentehuis. Ja, maar de burgemeester is toch juist zoek? Ik ben nu de burgemeester, en doe wat ik je zeg. Ja, mees, burg, ja. En zo werd er dan een ambtenaar naar het huis van Brilstra gestuurd. En op dat ogenblik kwam er een boerenjongen die de veldwachter wilde spreken, en meester Klevenaar gelastte deze boerenjongen om maar binnen te komen, hetgeen deze boerenjongen deed. Goedemorgen, meester Klevenaar. Je moet nou burgemeester zeggen, bromde de veldwachter. <laughs> Laat naar nou die kijken, lachte de boerenjongen. Ik ben de rentje van Fantine, en ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Wat had jij te vertellen? vroeg meester Klevenaar. Nou meester, we hadden in het dorp horen vertellen dat de burgemeester dus zoek is. Hè? En euh, nou was ik vannacht in de buurt van de ruïne en toen heb ik de tenies van de burgemeester gehoord. En het geluid dat kwam van de toren en ik heb geloerd en gekeken en gesmispeld, maar ik heb niemand gezien. Maar ik weet wel zeker dat het de nis van de burgemeester geweest is. Een zeer belangrijke aanwijzing antwoordde meester Klevenaar. Hij voelde de jongeman van Fantine nog eens duchtig aan de tand, maar meer kon hij er toch niet uitkrijgen. Ook wilde die jongeman van Fantine niet zeggen wat hij dan wel midden in de nacht in de buurt van de oude ruïne had gedaan, maar daar wist de veldwachter wel een antwoord op, en hij zei schamper, ''Jij bent wezen stropen, jongen. Pas jij maar op, jou krijg ik nog wel een keer.'' ''Hehe, <lacht> dat zullen we dan nog willen zien.'' lachte de jonge man van Fantine, die zeker niet op zijn achterhoofd was gevallen, en toen mocht hij gaan. Dat kwam dan ook goed uit, want op dit ogenblik werden Brilstra en zijn zoon aangekondigd en binnengelaten. Uh, Veldwachter, fluisterde meester Klevenaar snel, als je het mij vraagt, dan zit de burgemeester op de toren van de oude ruïne. Hoe komt die man daar? Een vreselijk vermoeden met al die uilen, die spinnen, die torren en die vleermuizen. Bah! Mwa, antwoordde de veldwachter nuchter, die beesten hebben nog nooit een burgemeester opgegeten. Meester Klevenaar wilde nog snel een bestraffend antwoord geven, maar nu stonden Brilstra en Hannes tegenover hem, en de meester zei, Ik heb jullie hier laten komen in verband met een zeer duistere kwestie. Goedemorgen, meester Klevenaar zei Brilstra. Goedemorgen, meester Klevenaar, zei Hannes. Jullie moeten nou burgemeester zeggen, verbeterde de veldwachter. Totdat de burgemeester van de toren van de oude ruïne terreur is, moet je burgemeester zeggen tegen de meester. Veldwachter, hou je mond, riep meester Klevenaar op boze toon. Moet jij nu dadelijk alles verraden? Ben jij nou een politieman? Brilstra, ik stel jou een vraag. Een vraag, Brilstra, en op die vraag eist ik een kort en duidelijk antwoord. Wat heb jij met onze burgemeester gedaan? Ikke? Niks, antwoordde Brilstra bedachtzaam. Zo, jij niets, en wie heeft er dan wel iets met hem gedaan? D dat weet ik toch niet, antwoordde Brilstra. Meester Klevenaar haalde diep adem en ging toen verder. Ik waarschuw jou, man. Spreek de waarheid. Jij hebt onze burgemeester gisterenavond gezien. Ja, dat is zo, ja, gaf Brilstra toe. Waar? Wanneer? Gewoon op straat. Eh, zal om een uur of tien geweest zijn, denk ik. En toen? Toen niks. Brilstra, riep meester Klevenaar woedend, voor de laatste keer draai er niet omheen en spreek de waarheid. Wat heb jij met de burgemeester uitgespookt? Nou, als u het dan weten wilt, antwoordde Brilstra moedeloos. Ik heb de burgemeester in stukjes gesneden en toen heb ik hem gebakken in de koekenpan en toen heb ik hem opgegeten. En hoe was? Het? Smaakte die lekker? Vroeg de veldwachter. Hou je mond, veldwachter! Brulde meester Klevenaar. Brilstra, je speelt met je leven. —Ik laat je in de kerker werpen. Uh, veldwachter, haal de handboeien. —Gompie, die, die liggen bij mij, geloof ik, in de kelder of zo, en die zitten vast dik onder de roest. —Nou, Veldwachter, zei Brilstra gemoedelijk, dan moet je ze maar eens bij me langsbrengen, hè, dan, uh, dan zal Hannes ze wel weer eens schoonmaken met een lapje en benzine. —Brilstra, voor de laatste maal, begon meester Klevenaar briesend en toen ging de deur open, en de burgemeester kwam binnen. Hij zag er prima uit, en hij scheen in een opgewekte stemming te wezen. Morgen, heren, zei de burgemeester. Wel, wel, wel, zeg, al zo vroeg een vergadering, en nog wel in mijn kamer. Wat is er aan de hand? Toch niet iets ernstigs, mag ik hopen? Goeie hulp, zei de veldwachter. — Burgemeester, meester, daar is de burgemeester, ik, ik, ik wil zeggen, uh, de, de, de, wat bazel je allemaal, veldwachter, vroeg de burgemeester. — Ja, ziet u, ik ben helemaal in de war, want nou moet ik eerst burgemeester zeggen tegen de meester, en nou komt u plotseling hier binnen, en nou zeg ik van de schrik haast, meester tegen u als burgemeester zijnde, en... Uh, — Ja, ja, ja antwoordde de burgemeester niet onvriendelijk. Jij moest maar eens een paar dagjes rust nemen, Veldwachter. Je bent ongetwijfeld bijzonder vermoeid. hè? Maar waar komt u nu vandaan, burgemeester? vroeg meester Klevenaar met toonloze stem. Ik kom van huis. Maar u was toch zoek? Ik? Ik was absoluut niet zoek, zeg. Ik was wat laat thuis, dat is waar. Ik had uh, ambtsbezigheden, en, en nu ja, dat is dan best in orde. Ik dank de heren wel, u kunt nu wel gaan. Uh, behalve jij, Brilstra, blijf jij nog even hier. Ik heb nog even iets te bespreken met jou. Uh, goedemorgen, heren, tot ziens. Meester Klevenaar en de veldwachter slopen de deur uit, en Hannes bleef aarzelend staan.